Timmermans hoopt dat het vonnis in hoger beroep sneuvelt. Ook in Rusland is er bij de oppositie veel kritiek op het vonnis, zegt correspondent Davian Godva.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 Een brandweerman uit Laren is voor een reeks brandstichtingen tot elf jaar cel veroordeeld. Volgens de rechtbank in Amsterdam is bewezen dat hij elf branden heeft gesticht in het gooi. Hij had het voorzien op leegstaande woningen, bossen en auto's. Maar één keer stichtte hij per ongeluk brand in een huis waarin de bewoners lagen te slapen. Ze bleven ongedeerd. De verdachte van 32 zat bij de Vrijwillige Brandweer in Laden en werkte als centralist bij de 112-alarmcentrale. Het OM had 10 jaar cel geëist, maar de rechtbank vond dat te weinig, zegt de persrechter. De rechtbank eh, achterkans de kans heel groot dat de verdachte in herhaling zou vallen. En om de maatschappij tegen eh, verdachten en zijn kans op herhalingen te beschermen, eh, heeft de rechtbank eh, ja, geconcludeerd dat er dan een hele lange gevangenisstraf moet worden opgelegd. En daarom zijn ze gekomen tot 11 jaar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 Awb Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zat een handvol files, maar er is maar eentje die opvalt... en dat is die op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen de knalbenten Muidenberg en Diemen, 4 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen, zonder zorgen over kosten...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 Gio Lippens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Dalenwoud en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de 18e etappe finish dus op Alpe d'Huez, de Nederlandse berg. We wonnen daar al zo vaak en in deze 100e editie van de Tour rijden ze hem twee keer. De eerste keer zit erop, Gio, en hebben we nog steeds die drie vooruit? We hebben nog steeds, nou ja, die drie zijn niet zo vooruit, want dat is daar uit elkaar gevallen. Want uh, Moreno Moser, die is er afgegaan. En dat betekent dat we TJ van Garderen en Christophe Riblon alleen aan de leiding hebben. Op 35 seconden. Gevolgd door Jens Voogt. Dan kijken we wat verder terug. Zien we ook nog een groepje met Lars Boom. Die nog voor het peloton uitrijdt. En dan krijgen we een groepje, een interessant groepje. Met vier man. We hebben ze al eerder genoemd: Annie Schleck, Pierre Roland, Michael Niebe en Wout Poels. En die komen dichterbij. 6 minuten en 26 seconden. We zitten in de laatste meters van de beklimming van de kol. De Sarren van Garderen en Riblon zijn daar inmiddels overheen. En eigenlijk op weg naar de Col de Saren dacht je al aan die afdaling. Dacht je dat we er al waren, want daar zag het er al onheilspellend uit. Maar ze zitten nog steeds in die klim. Ik kijk nu naar het peloton waar het tempo nu wordt gemaakt door een van de mannen van Movistar. Een van de mannen die hard rijdt voor Nairo Quintana natuurlijk. De nummer 5 in het klassement, want die is wat van plan in deze etappe. En dan moeten ze nog beginnen aan die afdaling van de Col de Saren. En zojuist via Twitter een prachtige tip van een jonge Nederlandse coureur. Hij rijdt bij Belkin de tip van de dag. Zet de koptelefoon op, draai Iron Maiden of iets dergelijks. Draai het volumevol op en kijk naar de afdaling van de Saren. Je kunt natuurlijk ook gewoon naar Tour de France luisteren. Ja, het is echt een uh, enorme gevaarlijke afdaling hoor. Ik vind het niet kunnen, persoonlijk. Wij zijn inmiddels met de motor uh, het grootste gedeelte van de afdaling uh, gelukkig heel uitsaf. Want uh, we hadden tijd genoeg om het weer heel rustig te kunnen doen. En uh, oh, er komt een uh, tunneltje aan. Dat is een korte. 44 meter dit tunneltje. Dus we gaan het er even op gokken. Dat de ver het blijft houden. En daar zijn we dan weer. Zo, door het tunneltje heen. Maar uh, ja, het eerste gedeelte, dat is echt het lastigste gedeelte. Daar is die weg smal. Geen vangrail. Gaat echt heel steil naar beneden. En uh, wel in een aantal bochten nieuw asfalt aangelegd. Maar het is zo hobbelig dat je echt, echt, echt daar heel erg attent moet zijn. Dit is uh, zo'n moment dat ik het niet erg vind. Dat ik, uh, dat ik geen beroepsreder ben. Dat ik niet jaloers op ze ben. Want ik zou het niet graag doen met daar met 70, 80 kilometer per uur, Gio, of van die dunne bandjes naar beneden. Ja, en dan gebeurt het inderdaad op zo'n hobbelige weg. Je zei het al, dan springt gewoon uh, de ketting van uh, het uh, versnellingsapparaat van, uh, van de tandwielen af. TJ van Garderen heeft een probleem, want hij kan niet meer bijtrappen in die afdaling. En dat betekent dat Christophe Ribland er op dit moment alleen van Doris, dat soort zaken, ja, dat gebeurt natuurlijk in zo'n afdaling. Dit is trouwens nog het minst erge wat je kan overkomen. Je zou maar een klapband krijgen of een uh, afloper, dan heb je toch Echt problemen op die hele smalle afdaling. In ieder geval is het zo dat Riblon nu alleen is. Hier wordt Van Garderen ook al voorbij gereden door Moreno Moser. En wat gaat die hard naar beneden, zegt de winnaar van de Strade Bianchi. Ja, die kan dat. Die kan crossen, die kan echt op slechte wegdekken. Kan die ontzettend hard rijden. Moreno Moser in aankomst. Hij sluit aan bij Christophe Riblon. Video Tour de France, op, op één e Harry en Blondie 1978. Dat was Denise. Oké, okay, die kop, dat weten we van Garderen, Riblon en Mozer die een beetje stuivertje wisselen. Maar hoe is het met uh, Wout Poels, Gio? Ja, je weet inderdaad bijna niet waar je moet beginnen. Wout Poels die nu probeert een bidon aan te nemen. Maar hij miste de bidon vlak voor de top van de Saren. Hij hangt nu aan het laatste wiel van die achtervolgende groep. Die inmiddels is genaderd op 6 minuten en 9 seconden van de twee koplopers. Van Moreno, Mozer en Christophe Riblon daarachter van Garderen en Voigt op 12 seconden. Dan hebben we Jansson en Danielsen. Danielsen op 2 minuten. En dan hebben we Amador hebben we nog. Die rijdt daar ook ergens tussen van Lars Boom. Inmiddels niets meer voornomen. Die zal zo worden teruggepakt door uh, het uh, peloton. Het peloton waar we zojuist zagen dat Laurens ten Dam eraf moest. Die heeft het verschrikkelijk moeilijk. Hij had het al in de beklimming van Alpe d'Huez. De eerste keer. En ook op deze Col de Sarren die lastiger is denk ik Dan de meeste renners hadden verwacht. Heeft hij problemen om bij te blijven. Hij moet eraf. En daar gaat Riblon rechtdoor. Nou hij heeft mazzel hoor. Dat het hier op een stukje gebeurt waar een slootje naast de weg loopt. Hij rijdt gewoon recht hier het afwateringsslootje in. Het gras in. Uh, blijft een beetje steken bij het bos. Hij blijft eigenlijk nog wel keurig op het zadel zitten. Maar uh, ja, nou moet je de fiets weer oppakken. En als een soort veldrijder moet je met de fiets op de nek er weer achteraan. Dat betekent dat we één koploper hebben. Moreno Moser, de Italiaan. Ik zei het al. Hij won in Siena. won die de strade Bianchi. Zeg maar de Italiaanse versie. De Toscaanse versie van Parijs-Roubaix. Over van die onverharde paden daarin in, in uh, Italië. En uh, hij is dus de man die op dit moment kansrijk is. Ik kijk naar Tendam en Geesink. Geesink die zich op kop heeft gezet voor Laurens Tendam. Om te zorgen dat hij straks misschien weer de aansluiting kan krijgen. Maar daar zit zelfs nog een groepje tussen. Even kijken. Bouke Mollema zit niet in dat tussenliggende groepje. Die hangt daar nog net aan. Net aan de staart van het uh, eerste pelotonnetje. Daar zien we hem komen. Aan de, rechterkant van de, nee, de linkerkant van de weg. Met uh, uh, dat is Noordhauk die daar nog steeds bij Zit. Het groepje is uitgedund, hoor. Het eerste peloton is uitgedund. Het zijn er twintig, meer zijn het er niet. Zij beginnen nu aan de afdaling van de Col de Saren met drie, twee mannen van Sky. Dan hebben we Christopher Froome, die dus twee ploeggenoten heeft. Dan zien we daar nog Valverde en Quintana achterrijden. Rodriguez zie ik daar vooraan rijden. Ik zie ook nog Contador erbij zitten. En dan wat verder naar achter, daar zit dan Bauke Mollema... die nog één adjudant bij zich heeft en dat is Lars Petter Nochthouk. Dat is het groepje met de favorieten. We gaan nu dus die afdaling in uh, Bart Voskamp. Uh, we zagen dus aan de achterkant Ten Dam die opnieuw uh, een moeilijke dag heeft met Robert Gezing bij zich. Ja, inderdaad. Je moet je afvragen van uh, uh, moeten ze erbij blijven. Maar goed, net kregen we van Gio gelukkig het geluid dat Noordhauk ook nog bij uh, bij Mollema zitten. Dus ze zijn allebei nog redelijk beschermd. Um, en ze zijn leven moeten kijken, denk ik, hoe de volgende klim loopt, uh, wat, uh, wat het scenario wordt. Gelukkig zit, Mo zit Mollema er nog aan, dus blijkbaar heeft de goede benen. was een man of twintig, dus heel slecht zal die niet zijn in ieder geval. Uh. Maar ja, ten Dames, inderdaad uh, heeft net zoals de, de voorgaande dagen geen goede benen meer. Nee. Het is heel lang gegaan hè, over deze afdaling waar ze op dit moment rijden. Wat, wat vind jij? Kan dit in een parcours van de, van de Tour? Ja, mooi is anders. Alleen als je die berg twee keer op wil rijden... heb je geen andere mogelijkheden als dit te pakken. En uh, ja, er is natuurlijk heel veel over geschreven, over gepraat. En uh, daarom zullen de renners wel voorzichtig doen. Maar uh, stel je voor, je zit uh, in, in zo'n etappe, je rijdt voorop. Ja, dan ga je ook niet uh, rustig aan doen. Dan pak je ook alle risico's om de voorsprong te houden. Want je weet, als dat peloton uh, straks achter jou komt... heb je elke seconde nodig. Ja, nou, er waren vreselijke dingen voorspeld wat betreft het weer. Dat, dat valt gelukkig dan mee, hè, nu? Nee. Ja, uh, dit is ook wel een beetje verhaallijk Want ik zag ook net stukken uh, inderdaad wat een beetje nat en droog ligt. Dat is vaak verhalen, Kijk, als plens van de regen en, uh, <clears throat> en in ieder geval geen, geen stenen op de weg zijn... Ja, dan weet je ook waar je aan toe bent, wordt er langzaam naar beneden gereden. Maar het gevaar zit hem vaak in droge en natte stukken. Want uh, je, wa je waant je veilig op een droog stuk en om een bocht is een nat stuk. En dat zijn echte gevaarlijke dingen. Wachten we even met die shout to the top, want er gebeurt van alles in die afdaling. Gio? Ja, we zien het uh, van boven, maar we zien dat uh, Alberto Contador probeert weg te rijden. En volgens mij krijgt hij ook nog zijn uh, ploeggenoot met zich uh, mee. Uh, natuurlijk uh, de, de Tsjech-Kreuziger, uh, die krijgt hij met zich mee. En er moeten twee knechten van uh, Christopher Froome die moeten proberen dat gat dicht te rijden. Maar die krijgen dat niet zomaar 1, 2, 3 dicht. Hij gaat het toch proberen in de afdaling. Terwijl ik nu ook kijk op de rug van Laurens den Dam. Die probeert aansluiting te krijgen. Even. Even kijken wat zit er allemaal voor hem. Is hij in zijn eentje naar die eerste groep toegereden? Maar dit is de aanval die toch wel min of meer verwacht werd. De aanval van Alberto Contador. En hij doet het op het moment dat het Christopher Froome het meeste pijn doet. Dat hij het meeste zenuwen voor heeft. Dat is de afdaling van die Col de Saren. En nou moeten ze wel volle bak rijden. En dan kan Froome wel gaan twitteren richting Contador. Je neemt te veel risico. Dat deed hij in die afdaling naar Gap. Daarna, s'avonds, kwam er een tweetje dat Contador toch een beetje speelde met de gezondheid van zichzelf en met die van Christopher Froome. Maar Contador die trekt zich daar niks van aan. Nu probeert hij het. Nu zijn ze met zijn tweeën weg. Twee mannen van Saxo in de aanval, in de afdaling. We kijken nog even naar de tijdsverschillen. Mozart nog steeds aan de leiding. Dan hebben we uiteindelijk een hoop mensen van die eerste kopgroep ertussen. Dan kijken we naar de eerste achtervolgers. 6 minuten 18 voor Schlek, Chavanel, Pouls, Nieuwe en Roland. En dan kijken we naar het peloton. Hoe ver ligt dat inmiddels achter... Dat willen we ook nog graag even zien. Het peloton rijdt nu op 7 minuten en 35 seconden. En shout to the top. Dat doen we dan zo wel Bovenop Boven op Eerst maar eens kijken naar die afdaling. Die Moser die daalt als een dolle. Maar hoe is het met de strijd Vroom-Contador, Gio? Ja, er is nog steeds een gaatje hoor. Contador en Kreuziger hebben nog steeds een gaatje. En uh, daar rijden ze in die afdaling. En we weten in elk geval dat de man daarvoor... Even kijken wat er gebeurt daar met Christopher Froome. Ik zie dat Froome even inhoudt en dan ook weer wordt... Oh nee, dat is het moment waarop Contador gaat. Dat laten we nog een keer in herhaling zien. Ik dacht even dat er een moment was dat nu op dit moment onderweg gebeurde. Maar we kijken dus naar Contador die het gewoon probeert in die afdaling. Moser inmiddels bijna bij dat stuurmeer bij die dam. Je kunt aan de overkant, kun je trouwens gewoon doorrijden. En dan rij je Let deux -Alt Nou, dat zal hij vandaag niet doen. Dat hebben we in een ver verleden wel gedaan. Maar hij gaat gewoon rechtsaf richting Grenoble. Richting Bourdoison dus. Want dan kan hij weer beginnen aan de tweede beklimming van Alpe du West. Maar uh, hij heeft een voorsprong van 45 seconden op TJ van Garderen. Dan kijken we naar de derde achtervolger. Dat is dan uh, Jens Vogt op 55 seconden. Dan Jansson en Danielsen. En dan het groepje met Schlek, met Nieuwe en Chavanel. En daar zie ik Wout Poels niet meer bij staan. We hebben daar geen beelden van uh, op. Dit moment, Want de Fransen hebben besloten dat ze in ieder geval niet in de buurt gaan rijden van de renners met een motorcamera. Kijken hoe dat hier in de bocht gaat. Hier zit trouwens wel een motor bij. Maar ze doen een beetje behoudend verslag van deze etappe. Vanwege de risico's in de afdaling van die Col de Saren. En het gat trouwens tussen komt dat door Kreuziger en die achtervolgers met daarbij de gele trui is toch niet erg groot. Ik ben benieuwd wat er met Wout Poels is gebeurd. Hij zal toch niet gevallen zijn. Misschien heeft hij gewoon afgehaakt in die afdaling. Laten we hopen dat het dat is, dat het allemaal meevalt en dat hij zo meteen het gat weer kan dichtrijden dat hij in ieder geval kan proberen in de klim nog iets te gaan doen. Maar Wout Poels wordt niet meer gemeld bij die drie achtervolgers bij Slek, Nieve en Chavanel op 6 minuten en 17 seconden van de leider. Bart Voskamp de Saxo Boys die proberen het uh, met Contador mm. natuurlijk, lefgozen dat hij is. Uh, wat zou jij doen als jij nu Chris Froome was? Ik zou mezelf veel rustig houden. Hij is gewoon niet zo stuurvaardig, hij is onzeker. Op het moment dat hij risico's gaat nemen, verspeelt hij zijn toer. Nou, ze zien dat ze eigenlijk een beetje de situatie gewoon uh, met rust laten... zoals dat die is, eigen tempo rijden... en ze verliezen tot nu toe eigenlijk maar een secondje of tien. Dus gewoon rustig, of rustig gewoon uh, op zeven naar beneden. En al zou die bij wijze van spreken 50 seconden verliezen... is het veel op dit stuk... Dan, uh, dan moet uh, Richie Port, dat eerste stuk van, van de alt daar heel langzaam naartoe kunnen rijden. En dan is de situatie weer uh, om zeep voor Saxo. En, en En Contador is echt een lefgozer. Want hij kijkt gewoon, terwijl hij daalt, keihard... ook nog gewoon even omhoog om te kijken hoe groot het ja, gaatje is. Ja, kijk, je moet je afvragen... Uh, uh, kijk, Vroom wordt nog steeds natuurlijk ondersteund door zijn ploeg. Dus die hoeft op, ook op de, de, de stukken afdaling waar getrapt wordt... kan hij herstellen, e herstellen de, dus eten en drinken... en hoeft hij zijn benen niet, uh, niet aan te spannen. En, uh, en Contador en, uh, en Kreuziger moeten natuurlijk vol naar beneden rijden. Dat betekent dat je straks in de klim ook misschien... Uh, ja, toch wel wat energie verspeeld hebt. En laten we niet vergeten dat er nog één man helemaal voor ligt. Dat is die Mozern, die kan ook aardig dalen. Ja, dat hebben we net eens aanschouwd. Maar dit, uh, dat mannetje dat gaat echt goed naar beneden. Maakt geen fouten, stuurt heel scherp. En je ziet dat de motor gewoon problemen heeft om hem te volgen. Die uh, denkt dat hij zeker niks verliest op Contador zelfs. Zo! Tom Jones en Sex Bomb. Ja, Je weet bijna niet waar je moet kijken in deze 18e etappe. Er gebeurt van alles. Bijvoorbeeld de laatste keer dat we Riblon zagen, Gio. Stond hij ergens in het water geparkeerd? Ja, ja inmiddels heeft hij weer aansluiting gekregen bij Moreno Moser. Het uh, volle neefje van uh, de grootheid uit Italië, Francesco Moser. En die twee, die rijden nu aan de leiding, zijn inmiddels alweer op de grote weg gekomen. Richting Grenoble dus, richting ook Bourdeuison. Waar ze dan weer rechtsaf moeten draaien in de richting van die verschrikkelijke klim... die ze nu al voor de tweede keer dan moeten gaan nemen. Ik kijk naar TJ van Garderen. Zit er ook niet ver achter, hoor. Het gat is niet echt groot. Dan hebben we nog Jens Voogt in achtervolging. En dan hebben we dat groepje waar Wout Poels inderdaad weer bij heeft aangesloten. Hij werd eventjes geschapt op de computer als mede-achtervolger... Waarschijnlijk even op achterstand geraakt. Maar hij is er toch gewoon bij. En hij voerde zojuist het tempo aan. Nu kijk ik naar de twee mannen van Saxo. naar Alberto Contador en Roman Kreuziger. Die nu beneden bij het stuwmeer zijn aangekomen. En daar Amador inhalen. Dat is volgens mij de man die aanvankelijk in de kopgroep zat. Jawel, dit is Amador. De man uit Costa Rica. Die laten ze staan alsof die er niet is. Ze draaien nu die stuwdam over dat meertje. En dan gaan ze in de richting van, uh, van uh, Alpe d'Huez. En uh, ik kijk nu ook naar de gele trui, ook inmiddels beneden gekomen. De afdaling van de Saren heeft wat dat betreft geen slachtoffers geëist. Althans, voor zover we weten, het is allemaal goed gegaan. En wat hebben ze dan? Een engeltje op de schouder bij de organisatie dat het vandaag droog is gebleven terwijl er noodweer werd voorspeld. De twee dus, nou, ze zijn ongeveer 20 seconden voor de gele trui. Heel veel winst heeft die uitlooppoging van Alberto Contador dus niet opgeleverd. En dan moeten ze in ieder geval op die hele brede weg terug richting Bourg-d'Oiseau... wel in staat zijn om uh, dat uh, verschil weer uh, te gaan dichten. Die 20, seconden, uh, die 20 seconden dicht te gaan rijden. Want die gaat ook nog behoorlijk stijl naar beneden, hoor. Als je helemaal dat stuurmeertje hebt gehad... wij staan een stukje verder, een kilometer uh, of wat... buiten Bourg-d'Oiseau, echt, echt, echt weer helemaal beneden. Want uh, ook die, uh, dat laatste stuk van afdaling gaat ze nu nog behoorlijk stijl. En wachten hier uh, de twee koplopers op, Moser en uh, Riblon zodat we zelf ook eens eventjes kunnen gaan timen. Eh, dadelijk wat de verschillen zijn. En op hoeveel minuten Bout Poels dus eh, onder andere rijdt. Eén toch wel redelijk opvallende mededeling trouwens, net nog gehoord. Dat eh, de Tourorganisatie heeft aangekondigd. Of beter gezegd, de Internationale Wielerunie heeft aangekondigd vanavond te gaan controleren op fietsen. Normaal gesproken is het natuurlijk een dopingcontrole. Dat is iedere dag. Gele truidrager, etappenwinnaar en dan een aantal renners door lot aangewezen. Die moeten dan de plas doen. Maar nu gaat men vanavond dus ook controleren op de fiets. Of die allemaal wel voldoet aan alle eisen zoals die er zijn bij de internationale wielerunie. Het gebeurt vaak bij een tijdrit. Maar ik heb het toch niet vaak meegemaakt dat ik het omgeroepen heb horen worden. Zo op de Tour Radio dat informatiekanaal van de organisatie zo vlak voor het einde van een etappe. Maar er gaat dus ook geloot worden welke renners met mechaniciër uh, vanavond met hun fiets, of welke mechaniciërs met welke fietsen van welke renners, zo moet ik het zeggen, uh, uh, zich moeten gaan melden bij de internationale wielerunie om te kijken of ze bijvoorbeeld niet te licht zijn. Ik kijk achterom en dan zie ik uh, heel in de verte volgens mij daar de blauwe zwaailichten aankomen. Dat betekent dat uh, de twee koplopers Moreno, Moser en Christophe Riblon niet meer ver kunnen zijn. En dan ben ik benieuwd of het uh, TJ van Garderen uh, daar in de buurt zit. 20 kilometer nog hebben ze, uh, hebben ze af te leggen. De twee koplopers Moreno Mozer en Christophe Rieblon betekent ook dat ze het alweer aardig in de buurt zijn. Natuurlijk van uh, de voet van de Alpdues die slotklim strakjes nog eens een keer 13,8 kilometer omhoog. Naar uh, uiteindelijk dit keer dan wel de finish. Twee koplopers dus Moreno Mozer en Christophe Rieblon. En TJ van Garderen op een seconde of 20 daarachter. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Pomphouders gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechter... dat ze geen alcohol mogen verkopen. In een proefproces wees de rechter hun verweer af... dat wegrestaurants wel drank mogen verkopen. Volgens de rechter gaat de redenering van de pomphouders niet op. De verkoop van alcohol door tankstations is in strijd... met het beleid om alcohol op de weg terug te dringen. En dat geldt zwaarder dan het gelijkheidsbeginsel. Staat in het vonnis.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 27? 30 hebben we gehaald in Limburg. Ja, tropische temperatuur Tropisch. in Nederland. Volop zon ook daarbij. Overigens wel grote verschillen. Want op het strand liggen de temperaturen zo rond de graad of 20. En er waait ook een behoorlijke bries. En dat betekent dat het zeker niet heel erg heet aanvoelt. Eh, het moet allemaal goed draaglijk zijn. Ook nog eens met lage luchtvochtigheden. Dan vannacht ook heel veel opklaringen. Sterker nog, vrijwel geen bewolking. Minima van 13 tot 15 graden. En morgen loopt de temperatuur dan weer op. Het wordt wel wat minder warm. En dat komt vooral omdat de noordelijke wind... ...nog wat aantrekt. Matig boven land, vrij krachtig misschien in de loop van de dag langs de westkust. Het wordt dan 20 graden bij zee en 27 graden nog in het zuidoosten van het land. Veel zon beginnen we mee, in de loop van de middag in het noorden wat meer bewolking. Zaterdag overal wat meer wolken, dan is het 23 graden... ...en daarna keert de zomer in vol ornaat terug. Zonnig en temperaturen dik boven de 25 en misschien wel dicht bij de 30 graden. ANWB verkeersinformatie Wijnand Swaan. Flinke problemen in het zuiden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een tankwagen gekanteld. De weg is tussen Urmond en Born daardoor helemaal dicht. Is toch maar een paar minuten geleden gebeurd. Maar er ontstaat wel snel file, ook op de rijbaan naar het zuiden. Daar zijn nu twee van de drie rijstroken dicht. Een ander probleem, speelt al wat langer op de A1 Amersfoort richting Hengelo... tussen Kootwijk en Knaalpunt Beekbergen, 8 kilometer. Door een spoedreparatie is de linker rijstrook dicht. En opvallende file op de N325, Duitse grens richting Nijmegen... tussen Beek en de Waalbrug bij Nijmegen, 3 kilometer.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 Ga snel naar leaseplantrakteert.nl. It's easier to lease plan. Sportradio NOS de Tour. Radio Tour de France. Okay. Het is de achttiende etappe in de Tour 2013. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Nog één keer namelijk moeten ze Alpe d'Huez op. En Gio we hebben weer drie koplopers. We hebben weer drie koplopers, want TJ van Garderen kwam zojuist als een TGV op Moser en Riblon af. En dat betekent dat we drie man aan de leiding hebben. Dan hebben we Vogt, die hebben we daar nog ergens achter zwemmen. Maar die rijdt een beetje in land. En dan hebben we op 6 minuten en 16 seconden... dat groepje met Andy Schlek, met Mikkel Niebe. Sylvain Chavanel, Wout Poels, Pierre Rolland. Dat zijn de vijf achtervolgers. En dan krijgen we de groep met de gele trui... die inmiddels alweer Contador heeft teruggepakt. Contador die zich even heeft laten terugzakken tot bij de ploegleiderswagen. En nu in de volging is gang maakt door een van zijn ploeggenoten. Ze moeten nog hard doorrijden hoor. Hernandez is dat. Die rijden nu tussen de ploegleiderswagens op weg naar de gele trui. En dan ben ik zo benieuwd of Laurens ten Dam daar inmiddels ook aansluiting heeft kunnen krijgen. Want die groep is inmiddels wel weer wat groter gegroeid. Maar we krijgen voorlopig nog geen zicht op de samenstelling van die groep. Even kijken, zie ik daar ook Geesink wel daar rijden met zijn kop die toch een beetje uittorent boven de concurrentie. Nee, ik kan het niet goed zien vanaf deze positie. Maar Mollema en Nothauk, die zitten er in elk geval wel. Dat is de peloton op 7 minuten en 21 seconden van de drie koplopers. Sebastien zijn er bijna bij het begin van die klim. Die zijn bijna bij de voet, wederom van de Alpe d'Huez. Moser, Rieblon van Garderen volgt inderdaad op 54 seconden. En dan zijn we er nog een paar tussen. Onder wie Lars Boom trouwens? Die hebben we net uh, langs zien komen op 4 minuten en 3 seconden van uh, de koplopers. En op, de punt, op het punt waar wij uh, staan, daar waren Mozer en Riblon nog samen. Toen reed Van Garderen nog op 14 seconden. Maar hij zit er dus bij. Maar Lars Boom zit dus nog altijd voor de groep met, gele met de gele trui. Op 4 minuten en 3 seconden dus van uh, de kop. Nou, dat zal die bergop niet uh, gaan dichtrijden natuurlijk. Maar het zegt ook wel genoeg dat hij daar nog wel rijdt alleen. Janesol en Danielsen reden een kleine minuut daarvoor. Waren dus ook altijd nog samen. Nu staat mijn stopwatch op 5 minuten en 15 seconden bijna. En wacht ik dus eigenlijk op dat groepje met slack onder andere. Komen wel een paar motoren daar de bocht door. Maar voorlopig komen er nog geen nieuwe renners. En dan gaan we zo even kijken hoe dat is met dat groepje. En of inderdaad Tendam en Geesink. Maar vooral natuurlijk Tendam belangrijk. Vanwege dat algemeen klassement. Of zij inmiddels zijn teruggekeerd in dat peloton met die gele trui, het pelotonnetje Christopher Froome... wat volgens de informatie die wij krijgen nog zo'n 40 man groot zou moeten zijn. Moser en Riblo en Van Garderen, dat is een ander verhaal. Die zijn zo'n beetje weer aan de voet van de Alp du en gaan zich dan voor de tweede keer vandaag een weg naar boven de banen. Terwijl het langzaam maar zeker weer wat donkerder bewolkt wordt... ook hier in het dal richting bourg doisal we er net weer een paar druppeltjes voelden komen en ik daar weer een politiemotor aan zie komen. En hier komt het groepje met Wout Poels en met Nieve op 6 minuten en 10 seconden met Roland, Javanel en Slek daar ook nog bij. 6 minuten en 10 seconden dus van de koplopers het drietal aan de leiding. Ja, dat lijkt me toch een redelijk groot verschil, hoor. Met alleen die laatste 13,8 kilometer nog... die resteren om omhoog te gaan. En oké, okay, natuurlijk, Moser Riblon en Van Garderen... die rijden daar al de hele dag, maar Riblon... Die weet wel hoe het is om zo'n vlucht af te maken. Hier komen weer motoren aan. Heb ik het idee dat hier dan de groep met de gele trui wellicht aan gaat komen. Aangevoerd door 1, 2, 3, 4 man van Movistar. Dan de witte trui Quintana. Daar zit inderdaad Vroem in zijn gele trui. Hier zit Contador. En hier zit Robert Geesik met Mauke Mollema en Laurens Stendam. Dus Stendam is inderdaad teruggekeerd in de groep met de gele trui. En die groep rijdt op 6 minuten en 45 seconden van de koplopers tourartiest Je suis fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon peau? Je veux jouer ma chance, même si, même si je devais. 66 Love Me Please Love Me dat was de tourteis van vandaag Michel Polnareff Gio, ik neem toch aan dat het peloton niet zomaar die twee koplopers laat uitmaken wie de rit wint vandaag. Ja, op zich zou je kunnen denken, het zal ze niet uitmaken, want het gaat natuurlijk om het uh, klassement. Maar als je ziet hoe de ploeg van uh, Nairo Quintana, hoe de ploeg van Alejandro Valverde, ook Movistar, hoe die aan het rijden zijn op dit moment, het lijkt wel een ploegenachtervolging. En de voorsprong van de twee koplopers, TJ Vergarder en Christophe Riblon, is teruggelopen na 5 minuten en 30 seconden. Zij zijn inmiddels al vol bezig aan de beklimming. Van Alpe du West. De tweede keer. Uh, Mozer, Moreno Mozer heeft al afgehaakt. Jens Vogt zit daar ook nog ergens achter. En we hebben ook gezien dat de groep met Wout Poels... dat die is ingelopen door dat uh, eerste peloton. Met daarbij dus de gele truidrager. Met daarbij de witte truidrager. Met daarbij dus nu ook weer de bolletjes truidrager. Mikkel Nieuwe. En met daarbij de Nederlanders. Wout Poels, uh, Bouke Mollema, Laurens den Dam en Robert Geesink. Ook Lars Petter Nothauk zit daar nog bij. Dus dat betekent dat ze bij... Belkin nog vier man hebben. Terwijl Sebas ook nog zei dat Lars Boom daar ergens voor moest rijden. Dus dat betekent dat ze zo meteen in ieder geval nog heel even... wat hand- en spandiensten kunnen verwachten van Lars Boom. Al is het maar een bidonnetje dat hij kan aanreiken terwijl ze hem voorbij stormen. Ik kijk nu naar die twee vooraan. kan ook nog iets melden van de achterhoede. Het gevecht waar we weinig van meekrijgen, Want het schijnt zo te zijn dat de nummer laatst van de wedstrijd... dat dat Tom Velers is. Die rijdt op dit moment achter de bus. En dat is geen goed nieuws voor hem... We hebben geprobeerd om contact te krijgen met uh, zijn ploegleiders. Maar dat lukt op dit moment niet in alle hectiek in deze toch wel nerveuze koers. Met twee keer Alpe d'Huez in die afdaling van de Sarijn. Maar hij zou daar in een zijn eentje rijden. En dan is het vechten tegen de tijdslimiet voor Tom Velers. We weten dat William Bonnet, die zat daar ook bij. Maar die heeft inmiddels de strijd gestaakt. Uh, nummer laatst van de tijdrit van gisteren. En nu kijk ik uh, naar Laurens Tendam Die uh, moet afhaken daar in de groep met favorieten. Ten Dam heeft gewoon een moeilijke dag. Die krijgt een moeilijke dag. Hij hier een tik, die gaat er nu al af. En vooraan zag ik dat TJ van Garderen uh, dema ging demareren bij Christophe Riblon. Hij sloeg daar een klein gaatje. Bleek dus dat we één man aan de leiding hebben. En het tempo gaat alleen maar omhoog daar in dat eerste pelotonse bas. Die zijn uh, inmiddels ook al behoorlijk aan het klimmen hoor. Zeker een, uh, nou, bijna een paar honderd meter tegen de kilometer aan. En we kijken naar uh, Laurens Stendam. Ja, ik vond inderdaad dat hij al niet lekker erbij reed toen hij uh, uh, op die hele brede weg ons passeerde. Met dat peloton moest hij al vol, vol aanzetten om daar niet uh, gelost te worden. Vanmorgen werd hij ook al uh, omgeroepen als uh, in moeilijkheden toen op een van de eerste klimmetjes van de dag. Dat was natuurlijk ook een teken. Krijgt nu een duw mee van een uh, Nederlandse supporter. Dat zal uh, niet de laatste duw zijn, denk ik, die hij krijgt. Maar Laurens ten Dam, die gisteren natuurlijk ook een plaatsje zakke, zakte in die tijdrit in het algemeen klassement naar de zevende plaats, gaat vandaag uh, verder zak hoor. Hij heeft het moeilijk. Hij heeft het zwaar. Valverde is inmiddels ook wel weer een paar knechten uh, kwijtgeraakt uh, trouwens. En Quintana dus ook. Want uh, Castro Viejo is er uh, onder andere inmiddels uh, al af. En ik zie ook dat Bauke Mollema nu in de problemen komt. Bauke Mollema die heeft het ook uh, lastig en zwaar. Gio. Dat is uh, wel een hele, sle hele slechte zaak als dat uh, zo doorgaat. Ja, dat is uh, jammer hoor. Het is alleen maar te wijten aan Richie Pot. Die een uh, hoog tempo onderhoudt. Dat moet hij ook wel. Omdat onder andere Alejandro Valverde ...samen met Igor Anton gedemarreerd is. En dat willen ze niet laten gebeuren. val verder trouwens op 15 minuten en 12 seconden van de gele trui. Dus waarom zou de gele trui zich daar druk om maken? Nu kijkt Poort ook om. En dan laat hij je tempo een klein beetje zakken. Ik zag inderdaad Mollema daar helemaal achteraan in de problemen. Net als Andy Schlek, net als Thomas Veuclair. Die moeten eraf. En nou is het Purito. Het is Rodriguez die even op de pedalen gaat staan. En dan ben ik benieuwd of die dadelijk er vandoor gaat. Hij heeft ook nog een knecht bij zich. Moreno, Daniel Moreno. Verder kijken. Nairo Quintana zien we daar zitten. Die hoeft niks te doen. Alberto Contador zien we daar zitten. We zien dat uh, heel wat mannen in de problemen zijn. Hier zien we het hoor. Bauke Mollema. Lars Petter Northauk die rijdt vlak voor hem. Die probeert hem nog naar die groep te slepen. Maar als je kijkt naar de lichaamstaal van Bauke Mollema. De wijd open de tong een beetje naar buiten. Dan zie je dat hij moet afhaken, Sebas. Dan is het sloopwerk gedaan door Movistar in die uh, afdaling. En vooral dat stuk ook hier terug richting Boerik. Er is echt keihard kei gereden. En dan moet Mollema in ieder geval maar weer proberen om het zo te doen. Zoals het een paar weken of zoals het in de Pyreneeën was. Op eigen tempo omhoog rijden. En zoals het in de, op de Ventoux ook was. Maar ja, toen had hij ook de hulp van bijvoorbeeld Ten Dam. En Ten Dam rijdt nu nog achter. Bouke Mollema Hij heeft wel een bidon gehad. Nog van Frans Maassen. Die nog een hele tijd achter Lars Boom heeft gereden. Die gaf hem ook nog een enorme zet op de BIPS mee eh, aan Laurens Ten Dam. Maar Ten Dam het is dus ook enorm af. Ik kijk naar Dam, staand op de pedalen. Ik kijk verder naar voren en dan zie ik inderdaad verder uh, daar uh, tussen dat publiek door. Zie ik andere Belkin shirts. Dus dat zijn Bouke Mollema en uh, Robert Geesink. En wellicht zelfs ook wel Lars Petter, Lars Petter Noordhauk, Gio. En Lars Boom wordt nu net uh, ingelopen door Richie Pot. Die tempo maakt voor de gele truitdrager voor Christopher Froome. En dan ben ik benieuwd wat Boom doet. Gaat hij zich bij Bouke Mollema zetten? Samen met Robert Geesink. Samen met Robert Geesink met Lars-Better Nothauk om te proberen de schade te beperken voor Mollema, die duidelijk een moeilijke dag heeft. Mollema dus in de problemen daar aan de achterkant. En daar gaat de gele trui. De gele trui demareert weer. Het is weer Christopher Froome die zelf de aanval kiest. En weg daar met die motoren. Weg daar man die de tijdverschillen doorgeeft. Want die rijdt hinderlijk in de weg. Ik zie Igor Anton. Ik zie Damiano Kunigo. Alejandro Valverde. En dan sluit Christopher Froome daar aan. Maar dan is Rodriguez de eerste die daar dan weer bij aansluit. Die aanval van Christopher Froome is even teniet gedaan. Maar dat is geen gunstig nieuws voor die Nederlanders die achteraan in die groep zaten en die nu toch definitief moeten lossen. Nu is het Igor Anton die het tempo opvoert met een select groepje. Kijken wie erbij zit. Anton, dan zien we Koenego, dan zien we daar verder rijden. Quintana zit er ook nog bij. Uh, in ieder geval ook de gele trui die daarbij zit. Terwijl wij kijken naar Michal Kwiatkowski die opnieuw moet lossen. Maar dan praten we over een achterhoede gevecht. Dat is allemaal niet belangrijk hoor. En daar zien we lang Boom rijden aan de rechterkant van de weg. En die kijkt om. En die kijkt nog een keer om. Hé, hey, waar blijven ze nou? Waar blijven die mannen van mij? Hoe kan het dat ze zo ver op achterstand zitten, Sebas? Ja, die uh, hebben het zwaar. Hoor. Het is, uh, gisteren was het een uh, beltjesdag voor uh, Belkin... met een tijdverlies in uh, de individuele tijdrit... voor Mollema en uh, Tendam. Maar daar gaat vandaag nog meer en meer uh, verlies uh, overheen komen. Want ook Bauke Mollema heeft het dus verschrikkelijk, verschrikkelijk zwaar. Net als Laurens Tendam, die wij net uh, voorbij zijn... Gegaan. Het shirt helemaal wagenwijd open. Die tong buiten boord. Het slijm in de baard. En dan aangemoedigd worden. Wel, dat wel natuurlijk. En continu die duwtjes in de rug krijgen. En op je achterste krijgen. ten dan probeert terug te komen. Onder andere in het wiel bij rijder Hesjedal. En onder andere bij Thomas Verkler. Maar daar verder voor. Daar rijdt dus nog dat clubje andere Belkin renners met Bouke Mollema. Die zijn inmiddels ook achtergelaten door die gele neutrale materie. Trialwagen. Dus dat is een slecht teken. Dat loopt op en op, Gio. Even een gesprekje tussen Richie Port en Christopher Froome. Mannen die een sterk seizoen hebben gereden. Natuurlijk bijna alles hebben gewonnen op etappengebied wat ze maar konden winnen. Maar je zag even dat Froome een arm legde om de schouders van Richie Port. En hem ook wel een klopje gaf. Zo van, jongen, je hebt het perfect gedaan voor mij. En ik ben benieuwd wat we nu nog allemaal kunnen gaan doen. Kijken wie we daar oprapen. Rapen we daar voegelzang op? Jawel. Ook voegelzang is op achterstand gezet door die tempoversnelling van Froome. Ik kijk nu naar Richie Port. Die heeft Christopher Froome in het wiel... ...terwijl daar een Nederlandse leeuw in de bocht van de weg staat. En wij niet meer gegund worden... ...geen blik meer gegund worden daar op die kopgroep. Maar we zagen daar Rodriguez in ieder geval... ...vlak achter nog zitten. We zagen daar valverde ook nog achter zitten. En natuurlijk ook Contador. En vergeten we niet... ...er rijdt nog steeds één man alleen op kop. TJ van Garderen heeft de leiding in deze etappe. Zijn voorsprong op het pelotonnetje. Het pelotonnetje met... Uh, de gele trui. Hoe groot is dat? 4 minuten en 20 seconden nog. Maar betekent dat ze eraan komen. Het betekent ook dat Van Garderen moet gaan vrezen voor de etappe overwinning hier. Hij gaat het waarschijnlijk niet redden. Hier komen ze aan. Even kijken. Het zijn acht man in totaal. Christopher Froome. Richie Port. Alberto Contador. Roman Kreuziger. Dan hebben we Rodriguez. Anton. Valverde. En Quintana. De voertaal in die achtervolgende groep is Spaans. Maar de gele truidrager praat gewoon Engels. Bas. Robert Geesink... Uh... Ja, dat is niet de hele truidrager. Hij praat wel Engels, maar dat uh, wilde ik beginnen. Die doet echt bulswerk voor uh, Bouken Mollema. Hij is beter hoor dan Mollema, Robert Geesink. Terwijl dat groepje nu Lars Boom achter uh, hun laat. Lars Boom, die de hele dag in die uh, ontsnapping heeft gezeten. Maar uh, het is Robert Geesink die de kart trekt voor uh, Bouken Mollema. En dan zit er ook Lars met de Noordhauk uh, volgens mij nog steeds bij. Ja, dat is inderdaad uh, de Noor. Dus Geesink, Noordhauk en dan Mollema. Maar dat lichaam naar links.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 Maken. En dan wordt die voorsprong van Van Garderen wordt steeds kleiner hoor. In de achtervolging op Van Garderen. Moser voogt en Riblan. En dan erachter die groep met uh, Poort, met Contador, met Rodriguez. Moreno, Valverde en Quintana. En daarvoor dus, ik noem Quintana, maar die is dus weggesprongen. Die is meegesprongen met Christopher Froome. En ik zag zojuist ook dat Roman Kreuziger in de problemen kwam. Kreuziger, de nummer 4 in de nummer 3 zelfs in het klassement. Ook die heeft moeten afhaken. ben benieuwd of die straks op gepakt kan worden door Bauke Mollema. Dan kan hij de schade op Kreuziger in elk geval beperken. Maar Froome is weg. Froome is er vandoor. Met Quintana in het wiel. Ze halen de een na de andere van de oorspronkelijke kopgroep in. En zij zijn een achtervolging op TJ van Garderen. Het verschil, 4 minuten en 20 seconden. Misschien kun je dadelijk maar even een keer een top geven, Gio. Als je ja, een doldwazen Nederlander langs de kant ziet staan... ...of misschien wel in een bepaalde bocht... ...dan kunnen we straks eens kijken wat het verschil is van de groep met... Uh, de grootste concurrenten van Bauke Mollema en Bauke Mollema zelf. Mollema die achter Robert Geesink en Lars Petter Noordhauk zit. En dan heeft hij Chavanel in het wiel. Geesink doet onafgebroken daar het te de tempo bepalen. Geesink is hier de locomotief van dit groepje. En dat lichaam van Mollema gaat altijd al heel erg heen en weer. Maar nu gaat het echt. Is hij zwaarder dan ooit aan het afzien. hoor. Hij heeft een lastige dag Bauke Mollema hier in de Alpen. Robert Geesink is beter dan Mollema vandaag. Moet continu achterom kijken of hij niet wegrijdt bij Mollema. En Noordhauk, ik weet niet hoe het met het, Noorse, het Nederlands is van de Noor. Maar Noord die draait ook continu zijn gezicht naar Mollema toe. En schreeuwt hem dan allemaal aanmoedigingen in zijn gezicht. Zij komen wel weer bij een van de andere geloste renners. Dat is Dupont. Ze laten nu Chavanel achter zich. Maar de auto's achter de groep met concurrenten zijn nog niet te zicht. Joaquin Rodriguez sluit aan bij de gele trui en bij Nairo Quintana. Ook hij is weggesprongen samen met Danny Moreno uit die achtervolgende groep. Met Contador, met Valverde en Richie Port. Poort hoeft natuurlijk geen trap meer te doen. Die kan gewoon lekker in het wiel blijven zitten bij Alejandro Valverde. Het is nu aan die twee Spanjaarden om het gat dicht te rijden. Want Froome is de aanvaller natuurlijk van de dag. Froome samen met Quintana en Rodriguez nu. Want Rodriguez heeft dat gat 1, 2, 3, pats gedicht. In één keer rijdt hij naartoe. Ze rijden op... 4 minuten en 20 seconden van T.J. van Garderen. Van Garderen die weet dat Christophe Riblon op 31 seconden rijdt. Dat is eigenlijk de enige bedreiging daar uit die oorspronkelijke kopgroep. Maar de echte bedreiging komt natuurlijk van de klassementsmannen die ontketend zijn. Froome kijkt even om. Waar kijkt hij naar? Hij kijkt naar Alberto Contador daarachter. Hij kijkt naar Alejandro Valverde. Richie Port. Ja, Contador. Je kunt wel aanvallen in de afdaling, maar je moet het vooral doen in de klim. Je bent je luitenant al kwijt, Roman Kreuziger. En nu zit je helemaal alleen... Vangen daar. Achter de gele trui dragen. En nu is het Quintana die demareert. Quintana demareert bij Christopher Froome. Maar er zit niet veel snit op hoor. Want Froome lijkt dat gat heel makkelijk dicht te rijden. En Rodriguez blijft in het wiel zitten van Christopher Froome. Oh, uh, Noordhauk moet even het gaatje dicht rijden naar Geesink toe. Ja, andersom moet ik het zeggen. Geesink uh, moet wachten op uh, Noordhauk. Maar vooral natuurlijk op uh, Bouke Mollema. Ze hadden er net bocht 14 waar ze doorheen reden. Dus het is nog een eind naar de top van deze Alp du -West. En ik denk dat Bauke Mollema op dit moment uh, zou uh, wensen dat hij boven was. Maar hij is er nog niet. Hij is nog niet boven. Hij moet knokken om niet al te ver te gaan zakken in dat algemeen klassement. Want zakken, dat zal hij toch wel gaan doen. Bauke Mollema de huidige nummer 4 van het algemeen klassement. Want op uh, Quintana bijvoorbeeld is het verschil maar een dikke halve minuut. Op uh, Rodriguez is het 58 seconden slechts in dat algemeen klassement. En ik denk dat de verschillen hier al wel erg aan het oplopen zijn. Nog 10 kilometer voor Bouke Mollema, voor Robert Geesink en voor Lars Petter Noordhauk. Over Leiden gesproken. Leiden met een lange ei bij Roman Kreuziger. De druppels die vallen van zijn gezicht, die vallen van zijn neus, die vallen van zijn kin. Hij had naar adem. Hier op de tweede beklimming van Alpe du West. Het is al een kring van een berg. Een rotting als je hem één keer moet beklimmen. En als je hem dan nog eens een keer voor de tweede keer moet doen. Ik kan me voorstellen dat zelfs deze ongelooflijke toppers dat die nog moeite hebben met deze berg. Nu leidt Rodriguez de. ...dans voor Nairo Quintana en Christopher Froome in het wiel. Dan ben ik benieuwd of Froome dat tempo kan bijbenen. Hij zou toch eens een keer moeten breken, Christopher Froome. Je zou toch eens een keer zeggen, het moet een keer afgelopen zijn met hem. 4 minuten en 15 seconden is de achterstand die ze hebben op TJ van Garderen. En dan kijk ik naar Contador, Contador. hey, die is gelost door, kijk eens, Valverde... ...die samen met Richie Porte nu probeert de sprong te maken. Na de gele trui, Valverde dus in de achtervolging... op. De gele trui. Het is natuurlijk het gevecht op de tweede rij van deze etappe. Maar het is wel het gevecht op de eerste rij van het klassement. Valverde eigenlijk kansloos voor het klassement met 15 minuten en 12 achterstand. Maar hij gaat misschien wel voor de etappe zegen. Hij krijgt in ieder geval Richie Porte met zich mee. Die niet wil wijken. Het is een terrier die zich heeft vastgebeten in de kuiten van Alejandro Valverde. En daarvoor, daar ziet hij ze rijden. Daar ziet hij de witte trui rijden. Daar ziet hij de gele trui rijden. En hij ziet Joaquín Rodriguez rijden. En Froome die een maakt naar die mannen. Van jongens, laten we nou wel doorrijden. Want nu hebben we een gat geslagen. Jullie willen toch ook wel gaan voor de etappenzegen. Maar voorlopig is het TJ van Garderen die op koers is. Die op weg is naar de etappe winst. Maar hij moet zich nog bedrijf voelen. Ja, en uh, het is een slagveld hoor. Op uh, de Alp Dues In die 21 bochten waar uh, uh, Bouke Mollema er inmiddels een stuk of 8, 9 van uh, achter de uh, rug heeft. En Mollema ziet vreselijk af. Vreselijk af in het wiel van Noordhauk en Van Robert Geesink, wat wel een beetje in het voordeel wellicht is, is dat uh, er heel veel ploegleiders nu naar voren worden gestuurd richting hun kopmannen. Dus dan krijgen in ieder geval weer een iets beter richtpunt. Nu Noordhauk weer, die uh, is even de linkerarm uitstrekt. Die uh, Bouke Mollema naar voren duwt richting het wiel van Robert Geesink. Geesink die moet weer eventjes inhouden. Uh, die rij, dat is de locomotief van voren. Noordhauk is de wagon die die wagon daar tussenin op dit moment aan het voortduwen is. En dat is... Bouke Mollema, die ziet verschrikkelijk af, Gio. Heerlijk, dat gevecht tussen die grote klassementsmannen. Ze zijn klein van stuk, maar wat zijn ze groot als het klaar komt op prestaties. Het is Joaquin Rodriguez die demareert. Natuurlijk, Nairo Quintana voelt zich nu het meest bedreigd. Maar die staat maar 23 seconden voor op Rodriguez. Dan gaat het om plaats 5 in het klassement. Maar we weten dat Mollema weg is. We weten dat Kreutziger weg is. We weten ook dat Contador weg is. Dus misschien gaan die mannen nog wel strijden om een podium...